9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Hongkong komt het openbare leven weer langzaam op gang. nadat de stad de afgelopen uren werd getroffen door orkaan Vicente. Meer dan 100 mensen zijn door het natuurgeweld gewond geraakt. Vicente was met snelheden van meer dan 140 km per uur de zwaarste orkaan in Hongkong in jaren. Onder de bomen zijn ontworteld, stukken puin vlogen door de straten. Vanwege de harde wind waren scholen, vliegvelden en havens gesloten. Nu de orkaan voorbij is getrokken gaat de beurs van Hongkong weer open en kan de schade worden opgemaakt. Tandartsen en hun assistenten laten zich vaak niet medisch onderzoeken als ze in contact zijn gekomen met bloed van een patiënt. Dat staat in een onderzoek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het VU Medisch Centrum. Bij risicovolle prikincidenten zouden tandartsen en assistenten bijvoorbeeld besmet kunnen raken met HIV. Maar in 45 van de gevallen gaan ze niet langs het ziekenhuis voor bloedonderzoek. De onderzoekers zeggen dat zo'n bloedonderzoek veel zorgen wegneemt. Ze adviseren de tandartsen verder om veiligere technieken te gebruiken om prikincidenten te voorkomen. KPN heeft het afgelopen kwartaal minder winst gemaakt. De winst die daalde met een kwart naar 315 miljoen euro... ondanks de kostenbesparingen die KPN doorvoerde. De omzet daalde licht naar ruim 3 miljard euro. KPN heeft in Nederland te kampen met sterke concurrentie. En bovendien bellen en sms'en klanten steeds minder... en maken ze meer gebruik van bellen en berichten sturen via internet. In Zwolle is vanochtend een begin gemaakt met de renovatie en verbouwing van het NS-station. Spoorknooppunt wordt uitgebreid om aansluiting op de Hanze-lijn mogelijk te maken... en om de groei van het aantal reizigers op te vangen. Treinreizigers hebben de komende tijd flink wat overlast van de werkzaamheden. De komende twee weekenden rijden er helemaal geen treinen van en naar Zwolle. Het weer, zonnig en warm en de temperatuur die stijgt in het binnenland naar 27 graden. In de middag kan het aan zee enkele graden frisser zijn door wind van zee. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden aan de kust, tot plaatselijk 28 in het binnenland. ANWB-verkeersinformatie. Met een file op de A9 ook maar richting Amstelveen... van 4 kilometer tussen Knoop het Rotterpolderplein en knooppunt Raasdorp. Bij Amsterdam op de a 10 ring west richting Den Haag... voor de Koentunnel, dat is richting Zaanstad dus, 2 kilometer... En in Zeeland is de Westerschelde-tunnel richting Zeeuws-Vlaanderen... richting België, dicht, de N62 Borsele Dat komt door een kapotte auto, dat gaat nog een kwartiertje duren.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen op dinsdag 24 juli. We hopen zo eventjes met Kenny van Hummel te bellen. Hij is nog niet wakker, want hij neemt de telefoon nog niet op. Maar misschien zo dadelijk wel. We praten ook door over het belgedrag bij KPN... vanwege de cijfers die vandaag zijn gepresenteerd. Maar We beginnen met de toestand in de financiële wereld. Niet alleen over Nederland en Luxemburg, maar ook over Duitsland... is Moeris, de kredietbeoordelaar, pessimistisch. De beoordelaar waarschuwde gisteravond laat... dat de economische vooruitzichten voor Duitsland negatief zijn. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, zijn ze zich rotgeschrokken in Berlijn? Nou, dat valt nog wel mee. De eerste reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat Moedis eigenlijk toch alleen maar kijkt naar het besmettingsgevaar, zou je kunnen zeggen. Dus het gevaar dat die Griekse crisis en de financiële risico's daarvan overslaan naar Duitsland. Maar dat ze helemaal vergeten zijn om te kijken naar het, het, reële, het reële Duitse economie, dus de industrie, de consumptie, de export. En zeggen ze, daar kijkt Moedis veel te weinig naar. Uh, maar goed, dat is ook precies wat Moedis heeft gezegd natuurlijk. Het komt allemaal... Uh, door die grote risico's van de euro ja. en Griekenland. Uh, als daar nog steeds meer geld naartoe gaat... dan levert dat op den duur ook een risico op voor de landen die dat geld daarin steken. Ja, maar zijn er dan helemaal geen zorgen? Redeneer ze alles weg in Berlijn? Nou ja, zo'n gelaten reactie van het ministerie is natuurlijk ook om de banken meteen weer en de, de markten vooral te kalmeren. Die zijn al opgewonden genoeg de afgelopen dagen. En Duitsland weet natuurlijk ook wel dat het risico's loopt, dat die risico's steeds groter worden door die hulp aan probleemlanden. Dat doen hier ook steeds berekeningen in de ronde van wat zo'n Grieks bankroet zou kosten voor Duitsland, hoeveel Duitsland dan echt kwijt is, hoeveel Duitsland kwijt is als andere landen in problemen komen. En bondskanselier Merkel zelf heeft laatst ook al gewaarschuwd dat het niet alleen een kwestie is van uh, hoeveel Duitsland politiek die landen nog wil helpen, maar ook of dat zich dat financieel en economisch nog wel kan veroorloven... zonder zelf in de problemen te komen. Maar moeten we dit dan zien als een soort steuntje in de rug ook van Merkel? Nou ja, van Merkel, maar vooral ook van de critici die zeggen... we moeten maar stoppen met die hulp. Die krijgen hier natuurlijk een enorm argument bij. Hè? Die zeggen, hoeveel kan Duitsland eigenlijk nog helpen? Wat kunnen we nog doen? Die tegenstanders hebben hiermee een enorme steun in de rug. En bij de reacties nu op uh, Moody's, uh, uh, op die beslissing van Moody's die je vanochtend in de kranten ziet, zijn ook veel mensen die zeggen... zie je wel, die Grieken die moeten we er gewoon meteen uitgooien... want dan slepen ze ons straks nog mede afgrond in. Ja. Heb je al een beetje een blik op de beurs kunnen werpen in Duitsland? Die is volgens mij nog niet open. Oh, die is nog niet open. Nou weet je, ik ga even kijken aan, uh, hoe het met de andere beurs is. Dankjewel, Wouter. Uh, want ik ga even praten met economieredacteur Merel Stikker. Merel, uh, wat zie jij voor effecten? Nou, eigenlijk uh, moet je dan kijken naar de obligatiemarkten. want um, uh, beleggers die kijken dan van ja, als een land meer risicovol wordt om in te investeren, althans dat is dan wat Moody suggereert, uh, dan willen wij ook een hogere rente op de leningen aan die landen. Nou ja, dat valt eigenlijk wel mee als je dan kijkt naar de rente op Nederlandse en Duitse leningen. Die stijgt heel licht, maar eigenlijk uh, verwaarloosbaar. Uh, Nederland, de tienjaarsrente op 1,7 procent. Nou ja, als je dat vergelijkt met een land als Spanje, dat uh, zo'n 7,5 procent moet betalen, Italië 6,3 procent, dan valt het allemaal uh, nog gewoon mee. En als je dan kijkt naar de aandelenkoersen, het is een licht hogere opening. Uh, zo'n tot een half procent hoger zie je de, de standen in uh, heel Europa. Dus uh, uh, ja. rustig beeld, uh, Een rustig van, beeld van, van vanochtend, dat mag ja. ook wel weer eens een keertje. Ja. Zeg nou, dat we toch met elkaar spreken over de beurs. Wat, uh, wat valt uh, verderop uh, in de aandelenhandel? Nou ja, er zijn natuurlijk een paar bedrijven met cijfers gekomen. Hè. KPN uh, wordt afgestraft op de beurs, bijna 2% lager... terwijl de Ajax dus een beetje stijgt. TomTom, Tom, ook met cijfers gekomen, die worden wel gewaardeerd. Uh, dat aandeel staat zo'n 5% hoger. TomTom Tom verkocht wel veel minder navigatiekastjes... maar wist weer een deal te sluiten met een, een automaker... om daar uh, diensten aan te leveren. Uh, dus dat zien beleggers dan weer als positief. Dankjewel. Meer dan een loren. Gaan we het hebben over de Olympische Spelen. Vrijdag beginnen ze. Sporters willen pieken op die Spelen. Maar ook het bedrijfsleven aast ah, medailles. Veel bedrijven willen een graadje meepikken van het goud. Al was het maar omdat ze miljoenen in de Olympische Sporters hebben geïnvesteerd. Neem nou bijvoorbeeld DSM. Al sinds 2001 partner van NOC NSF. Multinational wil vooral oogsten met roeien. Maar ook met een wielenbroek ingrediënt. De bijdrage is van Louis Dekker. De relatie tussen de sportkoepel en de Limburgse multinational moet aan beide kanten veel opleveren. Het draait om innovatie en prestaties. Nieuwe uitvindingen en toepassingen moeten goud een stap dichterbij brengen. Als bedrijf wat zich richt op uh, ja, voeding, gezondheid en materialen... Uh, hebben we ook echt gekeken waar uh, zijn de vragen van NOC Waar willen zij iets gaan verbeteren? Waar kunnen wij met onze kennis en expertise op inspelen? Elvira Luiks van DSM. Net als andere bedrijven die zich aan NOC en NSF hebben verbonden, zoals de NS, Randstad en Unilever, noemt DSM zichzelf geen sponsor, maar... Partner. Natuurlijk kun je zeggen dat het sponsoring ook is. maar nou, sponsoring is vooral een zak geld. De ja, clichématige matige zak geld. geld. En een logo ergens uh, opplakken of zo. Maar dat, dat is dit niet. Nee, precies. Dit is echt een samenwerking. Uh, onze technische staf die werkt echt samen met de technische staf van uh, NOC NSF. Met de sporters zelf ook. Want die geven zelf ook feedback op het materialen die we maken en de voeding die ze gebruiken. DSM heeft het druk met de spelen. Er is jaren naartoe gewerkt. Het meest zichtbare resultaat de drie boten die de roeiers aan goud moeten helpen. Maar ook de Olympische wielrenners krijgen steun. In de vorm van een innovatief product. Ja, die heb ik bij me. Dat zal ik hem laten zien. Show her. Nou, ik zal hem niet aantrekken. Nee, waarom niet? Nou, het is mijn maand niet. High-tech in de wielerbroek. Wat heel apart is hier, is dat aan de zijkanten... Uh, op de, ja, de plekken waar je het meest kwetsbaar bent als je valt... Uh, dat die verstevigd zijn met uh, materiaal. Hele specifieke vezels van DSM. En dat is om te voorkomen dat uh, de renners als ze vallen... Ja, echt schaafhonden krijgen. Dus dit is echt uh, ja, beschermend en echt voor de veiligheid. DSM wil op de Spelen als het ware showen hoe modern het bedrijf is. Hoe vooruitstrevend, hoe vernieuwend. Het is een, een, ja, een showcase, zou je kunnen zeggen, van wat wij kunnen... waar we toen in staat zijn. De ideale plek om met high-tech producten te scoren... en vervolgens een markt aan te boren. Ik hoop dat het medailles op gaat leveren. En dan lift u mee op een medaille? Ja, maar het maakt, geeft wel het bewijs. Alleen voor medaille ja, moeten natuurlijk alle lichten op groen staan. Uh, wij proberen ze te helpen met datgene wat wij kunnen doen... waar wij kennis van hebben, waar onze expertise ligt. Aan de andere kant uh, is het ook heel mooi om te zien... dat uh, deze innovaties in de praktijk... Toch uh, nieuwe klanten ook uh, uh, vaak naar ons toe wijzen. En uh, je ziet ook dat sommige innovaties, uh, dat die toch een toepassing elders vinden. Uh, door de mensen zien van, hé, hey, maar dat is iets, een materiaal wat ik ook uh, elders kan toepassen. En uh, ja, dan wordt het gewoon een business case. Zo'n partnership met NOC NSF, betekent dat nou ook dat u straks met een hele kudde VIP's en relaties naar Londen gaat? Ja, er gaat een uh, kleine groep namens DSM naar Londen. Wat is een kleine groep? Een kleine groep, ja, dan moet je denken aan tientallen. Uh, niet meer dan dat. En uh, dat zijn echt hele goede klanten van ons... Uh, met wie we al een lange relatie hebben. We nemen die mensen mee om echt uh, ze de kans te geven... om ook in de praktijk te zien uh, wat die materialen doen. Uh, want je kunt het voorbeeld natuurlijk wel op papier geven... maar het mooiste is om het natuurlijk in het echt te zien... en wellicht daarna de sporters nog uh, te spreken... en hun verhalen daarover te horen. En ja, het liefst natuurlijk ze ook te huldigen als ze een medaille hebben gewonnen. Relatiemarketing heet dat, hè? Ja, zeker. Ja. Belangrijk? Ik denk dat het zeker belangrijk is. Maar uh, DSM is van mening dat je het niet moet uh, uh, ja, overdrijven ook. Uh, dus wij hebben gezegd, we nemen gewoon een kleine groep mee... die echt zeer geïnteresseerd is. En uh, het is niet dat we daar echt gaan feesten. Of, uh, het gaat echt om, het om de innovaties, om het verhalen achter. Ja, want u weet wat er anders gedacht wordt. Dan komt het woord snoepreis om de hoek, toch? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat is ook de interesse niet van DSM. En dat was een bijdrage van Louis Dekker. Ronald Stekelenburg is binnengekomen. We hadden het er net ook al over Roland, over de dalende winst van KPN. We hadden het over met de topman, ook een blok van KPN. Vooral in de thuismarkt Nederland heeft het telecombedrijf zwaar weer. Mensen sturen namelijk nog steeds minder sms'jes en gebruiken we steeds vaker internet om te bellen en berichten te versturen. En we hebben natuurlijk ook WhatsApp, die gratis diensten allemaal. KPN heeft er flink last van. Ben jij verrast door de, door de cijfers? Nee, absoluut niet. Uh, eigenlijk is het al een trend die we een jaar zien, uh, eigenlijk sinds KPN vorig jaar in april aankondigde nogal overvallen te zijn... door die, uh, dat veranderend consumentengedrag. Uh, Je zei het al, uh, minder sms'en, minder bellen en veel meer WhatsApp, Facebook, Twitter... en alle andere uh, nieuwe dingen die er eigenlijk zijn om elkaar korter berichtjes te sturen... of elkaar op de hoogte te houden. Nou, dat doen mensen via het mobiele internet en dus niet meer via de traditionele uh, diensten van KPN... En ja, KPN heeft toch nog steeds ontzettend moeite om te schakelen... en die nieuwe verdienmodellen van dat mobiele internet eh, ja. te omarmen. Maar hij is wel heel optimistisch, eh, Blok, want hij zegt ook van... ja, maar krijgen wel weer nieuwe abonnees, krijg ik erbij. Waar komt dat optimisme dan vandaan? Nou, er is natuurlijk langzaam wat aan het veranderen. KPN is natuurlijk een mammoetanker, eh, maar ze hebben wel geschakeld. Eh, maar het blijft voor hun een lastig businessmodel, het mobiele internet... waarop al die nieuwe dingen eigenlijk gebeuren... Ze hadden namelijk allemaal flat fee abonnementen afgesloten, zoals dat heet. Misschien niet bij daar ook een. Je betaalt één bedrag ik voor heb data. Ik weet niet of ik een flat fee heb. Nou, je hebt waarschijnlijk eentje van de NOS. Ja. Uh, maar veel mensen betalen één een, een bedrag voor data, ja. voor mobiel internet. En dat maakt niet uit hoeveel je gebruikt. Ja. Nou, dat is natuurlijk voor Kaapje een heel lastig businessmodel. Want mensen gebruiken het heel veel. Dat kost ze veel geld. Maar ze krijgen er niet meer geld voor binnen. Nou, ze hebben die abonnementenstructuur moeten veranderen. Dat heeft ertoe geleid dat mensen boos werden in hun abonnementenopzichten. Nou, dat weten we allemaal. Maar nu langzaam komen mensen weer terug uh, en accepteren dat data niet ongelimiteerd is. Dus dat je gewoon moet betalen uh, voor het mobiele internet. En op termijn gaat uh, KPN daar natuurlijk wel weer de vruchten van plukken. Dus ik denk dat dat het optimisme... Uh, Want die anderen die allemaal zeiden van nou bij ons hoef je eigenlijk niet te betalen, kom naar ons toe. Uh, die kunnen dat uiteindelijk ook niet waarmaken. Nee, niemand kan dat waarmaken. Je kunt nooit voor 7,50 euro onbeperkt gebruik maken van uh, mobiel internet. Uh, wat je op dat gebied trouwens ook ziet, waar KBN wel dan weer last van heeft... is dat er steeds meer concurrentie komt. Uh, gisteren nog kondigde Ziggo aan in het Financieel Dagblad... dat zij voor hun klanten mobiel internet gaan bieden... eigenlijk via de modems van andere mensen die een Ziggo-abonnement hebben. Dat klinkt heel ingewikkeld, Roland. Hoe, hoe nou, werkt dat? Elke abonnee van Ziggo heeft een kastje in huis... Ja. Uh, waar, je, waar je tv en je ja, internet uitkomt. Als heen je heen daar ik. een hotspot van zou maken... Uh, dus dat is eigenlijk een open internetplek... Uh, ja. Uh, waar iedereen die ook een abonnement heeft weer aan kan connecten... en daarop kan internetten, dan heb je eigenlijk ook een soort van netwerk... waar mensen mobiel uh, mee kunnen gaan internetten. Nou, er komen steeds meer van dat soort uh, initiatieven. Ja, laten we zeggen eigenlijk technologische, want ik vind het een enorme vernuftige uitvinding... technologische vernieuwingen, waardoor eigenlijk de concurrentie voor KPN toeneemt. Die neemt ook weer toe. Dus uh, ja, ik, ik ben iets minder optimistisch nog dan uh, uh, de top van KPN. Wat ja. Maar dan, zou, dan moet je natuurlijk, als je in de top zit van KPN, dat zitten wij alle twee niet, maar dan moet je wel weer een nieuw antwoord weten te verzinnen uh, daarop. Uh, kunnen ze daar weer iets nieuws op verzinnen als antwoord, hè? Ja, nou, dat vond ik wel interessant vandaag in de presentatie van de cijfers. Want in het rapport wat zij uh, beschikbaar maakte voor de analisten vandaag, daar staat aangekondigd dat ze serieus een 4G-netwerk gaan uitrollen. Nou, we hebben op dit moment een 3G-mobiel netwerk. Dat gaat dus geupgraded worden uh, snel door KPN. En daarmee zijn ze de eerste in Nederland die dat gaan doen. En wat, wat heb je als je 4G hebt? Dat is ongelooflijk veel sneller. Dat is onvergelijkbaar met het huidige mobiele internet. Je moet je voorstellen dat je dan naar snelheden uh, gaat... voor de kennis van 30 tot 70 mbit. Dat is uh, sneller dan het gemiddelde kabel-internetabonnement... Uh, of via een andere uh, provider... En daar kun je dus ook allemaal nieuwe diensten over gaan doen. Bijvoorbeeld video via je mobiel of via een mobiele connectie... laat ik het zo zeggen, wordt dan ook mogelijk. Je ziet in Amerika, Zuid-Korea en Zweden... waar het al draait dat dat een groot succes is... En het is veel efficiënter dan het huidige netwerk. Dus KPN dat, investeert daarin om dan die dat, concurrentie... op dat okay, te lijf te kunnen gaan. Ze investeert dus eigenlijk in kwaliteit. Want dat willen we natuurlijk allemaal snel video's af kunnen, kunnen spelen. Of dat nou muziekdingetjes zijn of nieuwsdingen. Ja, en wat uh, ik in de toekomst zie gebeuren... is dat dat mobiele internet met die snelheden... weer een concurrent gaat worden voor jouw ADSL thuis. Want uh, nogmaals, het wordt uh, vergelijkbaar qua snelheid. Waarom zou je niet één abonnement op je mobiel hebben waar je thuis ook gebruik van maakt. Want als je niet thuis bent, heb je je vaste internet ook niet nodig. Nee, dan kan dat er ook weer uit. Dan kan dat er ook weer uit. Dus er, er gaat nog ontzettend veel gebeuren op dat gebied. En dat 4G-netwerk, bestaat dat alleen nog eens in de wereld... of zou dat uh, uniek zijn hier in Nederland? Ja, in, in Amerika draait het al in, in de meeste grote steden. Zuid-Korea loopt altijd voorop. Uh, dat is ook de reden dat de, de laatste iPad van Apple bijvoorbeeld is al 4G. Dus wij lopen daar in Nederland een beetje achter. Dus persoonlijk ben ik ook heel blij dat KPN uh, hier een inhaals van gaat maken. Je glimlacht er helemaal bij, Roland. Uh, en kan dat snel? Ik bedoel, kan dat snel geïntroduceerd worden? Zo ja hoor, dat is op zich niet heel ingewikkeld. Ze moeten wat nieuwe zendetjes plaatsen en uh, wat aanpassen. En dan uh, moet dat vrij snel kunnen gaan. Dankjewel, Ronald Stekelenburg. We slagen even. Jeroen de Jager is vanochtend in Utrecht... in de wijk Kanalen eiland waar de bewoners nog steeds niet thuis kunnen slapen. Hij doet straks verslag. De situatie op de weg, Erwin de Hart, iets met een tunnel... Uh, iets met een tunnel, ja. Maar eerst even de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kerens kerensheide is de verbindingsweg, na, uh, verbindingsweg dicht naar de A2. Uh, dat komt door een vrachtwagen die heeft de container verloren. En die moet natuurlijk even worden opgeruimd. En daarom is ook op de A76 richting Eindhoven naar de A2 toe uh, de verbindingsweg dicht... Op de A4 daarna richting Amsterdam bij Sloten. Twee kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En die tunnel waar ik het net over had... dat was de Westerschelde-tunnel naar België toe. Die was even dicht, maar die is weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. <middels> That's Todo bel, bem, malandro, zo heet het werkje. Bewoners van de Utrechtse woningen die besmet zijn met asbest, zijn zeer ontevreden over de informatievoorziening. Terwijl er gisteravond in de hotels waar ze zijn ondergebracht medewerkers waren van de woningcorporatie, konden deze geen antwoord geven op de meeste vragen. En er zijn zorgen over een identieke flat, die al maanden geleden is gerenoveerd. De bijdrage is van Jeroen de Jager. Zegt jullie, uh, heb ik hier geslapen in inmiddels? Met het hondje ook? Ja, dat klopt. Ja. ja. Hoe is het? Je kan gewoon haast geen ogen dicht doen. Mm -hmm. en gaat alles van alles door je hoofd heen. Je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Je weet het gewoon niet. En wat vindt u uh, van hoe het tot nu toe gaat? De informatievoorziening? Nou, gisteren is er weer, weer iemand geweest van de Mitros bij ons. En die kon ons weer niet vertellen hoe en wat. Het is en hier hoe... geweest in het hotel? Ja, dat klopt. Maar we zijn... Niks mee opgeschoten. Wat voor vragen heeft u? Over het vervoer naar het werk en van het werk weer terug. Het is nog steeds onduidelijk wie de kosten daarvoor zal op zich dragen. Mm. Ze hebben aangegeven dat je een bedrag hebt voor het lunch. Maar de meeste mensen die hebben nu ook ramadan. Dus dat is ook een vispelletje van hun geworden. En wat zijn uw vragen? Nou, de kleding. Ik ben zo snel het huis uitgezet. Um, als het ware, ik heb geen, ik heb geen ondergoed. Wie gaat dat allemaal declareren? Ik moet alles dubbel op, op, opkopen. En maakt u zich zorgen over uw gezondheid eigenlijk, wat er gebeurd is? Ja, ik doe geen oog dicht middernacht. Ik kan niet slapen. Alles dwarrelt gewoon door je hoofd heen. Mm. Je bent er gewoon zo ontzettend bang voor. Enig idee hoe lang u hier in het hotel moet zitten? Nou, in ieder geval tot vrijdag hebben ze ons aangegeven. Oké. Okay. Ja, dat vrijdag. weet u nu al? Ja. Dat wisten we sinds gisteren. Mm. In ieder geval tot vrijdag. Ze moeten alles onderzoeken... Dag. Ik ben uh, Jusuf Uzel. Ik woon uh, op de Stanleylaan. 127, uh, de flat die besmet is. Hoe is het hier? Het is heel slecht met uh, de informatie die wordt verstreken... door, door de, zowel de gemeente als de metro zelf. Er gaan meerdere verhalen dat dit al uh, drie maanden bezig is... van de renovatie van de flat die tegenover ons zit. Ja, ja er staat een identieke flat. Hè? Die is al helemaal klaar met de renovatie... En uh, jullie denken dat daar ook asbest in heeft gezeten? Precies, en daarom dat de omvang van uh, de besmetting dat het daardoor komt. Maar die zullen ze toch wel onderzocht hebben, die flat? Nee. Maar bij die andere flat zijn toch geen mannen in blauwe pakken geweest? De eerste dagen niet, maar ik hoor gisteren van verschillende mensen... die daar gingen kijken dat er toch wel mannen in blauwe pakken... Uh, met de flat aan de overkant bezig zijn. U zit hier nu met uw gezin? Precies. Heeft u spullen bij u? Ik heb heel weinig spullen bij me. Eén broek, uh, één t-shirt uh, en een paar schoenen. Geen sokken, geen ondergoed, helemaal niks. Mag u spullen kopen? Dat is ook nog niet duidelijk. Ze zeiden eerst van wel. Daarna zeiden ze, uh, u mag uw, pand, uh, uw huis betreden op eigen risico om kleren optalen. Maar dat werd dan uh, daarna weer uh, ten strengste afgeraden. Mm. Dus uh, wij weten nu niet uh, wat wij moeten doen. Hier zitten ongeveer 30 families, geloof ik, hè, in dit hotel. Nee. Vooral uh, van uh, islamitische afkomst. Het is ramadan nu. Wordt daar rekening mee gehouden hier in het hotel trouwens? Helemaal niet. Mm. Nee, helemaal niet. Uh, er is meerdere malen geklaagd dat, uh, dat er heelal uh, eten aanwezig zou moeten zijn. Maar daar uh, hebben ze tot nu toe ook geen gehoor aan gegeven. Daar, da, da, da, daar kregen we ook door, ik weet niet. Dus, nou ja, onzekere situatie voorlopig nog? Nog steeds. Nog steeds. En iedereen zit met de handen in daar. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze weten niet bij wie ze moeten aankloppen. Daarom uh, zijn we bezig nu met een comité aan het oprichten. Een advocaat in, in, in armen nemen. En die gaat voortaan ook uh, het woord voeren voor ons. Misschien dat ze het dan wel gehoor geven. Succes. dankjewel. bijdrage was van Jeroen de Jager. Kenny van Hummel heeft een flinke blessure overgehouden aan de Tour de France. Redder van vakantie stapte op 16 juli uit de Ronde van Frankrijk. Met veel plei, pijn en nu blijkt dat hij een hernia heeft. Kenny, goede ochtend. Goedemorgen. Ja, lig je nou plat? Nee, nee. Ik, eh, het klinkt heel raar, maar eh, ik kan eigenlijk eh, ja, in het doorgaans leven voel Ik alleen een stijve rug. Ja, je moet. Dus alleen bij de hele hoge eh, inspanning. Dan, uh, dan, ja, dan, dan begint mijn rug op te spelen. En uh, het is eigenlijk nog niet, niet zozeer de, de hernia waar ik de meeste last van heb, maar de De as En um, dat wil zeggen dat, uh, dat een zenuwbaan uh, wordt bekneld. Dus uh, dat, dat is eigenlijk het grootste probleem, want dat geeft ook heel veel, heel veel pijn in mijn uh, linkerbeen. Ja, en en dan kunnen ze daar wat aan doen? Of wat gaan ze eraan doen? Um, we kunnen dit zeg maar door middel van behandelen. behandelen. Oh, ja. Een aantal behandelingen kun, kan ik uh, ja, waarschijnlijk vanaf komen. Dus uh, daar gaan we nu intensief uh, mee aan de, aan de gang. Ja. En dan gaan we weer in het ziekenhuis gaan we dat uh, doen. Ja. Maar dat is niet opereren, maar dat is dat de fysiotherapeut uh, eraan te pas ja, komt. Ja, een soort fysio, ja. Oh. ja. Zeg, en dit komt allemaal door een val? Uh, um, ja, van uh, jaren terug. Oh, niet uh, in de toer? Nee, niet in de Tour. Ik ben jaren terug, ben ik ooit een keer gevallen. En daar heb ik twee ruggenwervels gebroken gehad. En uh, door de jaren heen uh, is mijn uh, fietshouding uh, ja, uh, toch een beetje veranderd. En uh, zijn mijn, uh, ja, mijn ruggenwervels waren uh, ja, een beetje... Uh, uh, ja. Zich gaan aanpassen, zeg maar. En die spieren die zijn nu zo kwetsbaar dat, uh, dat ik in deze positie uh, ja, deze symptomen begin te vertonen. Ja, eigenlijk kort gezegd uh, zat je niet helemaal goed meer op je fiets, althans niet ideaal op je fiets. Waardoor de spieren te hard moesten werken. Nou ja, niet de houding op de fiets, maar gewoon de stand van de bekken en ja. de drukkergraad eigenlijk. Ja. En ja, daardoor ik, krijg ik nu deze, deze klachten. Ja. Heb, heb je dan eigenlijk te lang doorgefietst? Um, met deze klachten bedoelt u? Ja? Um, ja, nou, kijk, in die zin had ik het um, misschien wel, maar uh, de klachten die ik nu had, waren extreem. En uh, voorheen uh, had ik eigenlijk altijd wel. Ik wist wel dat mijn rug een, uh, ja, een teer puntje was, alleen ik denk dat iedereen heeft wel een zwak puntje in zijn lichaam. En bij mij was uh, de rug altijd eigenlijk wel een, een een een een punt van aandacht, waar ik altijd extra aandacht aan moest besteden. En met de extra aandacht kwam ik eigenlijk altijd wel tot de gewenste uh, ja, tot de gewenste uh, resultaten. Yeah. Maar nu met de met met de extra aandacht, het, het hielp gewoon niet meer. Het werd steeds steeds erger. En uh, met, uh, met als gevolg dat ik gewoon af en toe in de toe gewoon bijna mijn sokken niet meer aan kon trekken. Mm. En uh, ja, uiteindelijk uh, was het gewoon ook niet meer behandelbaar. Dan moest ik gewoon opgeven. En uh, ja, dat... Maar was het dan wel verstandig vooraf? Uh, met laat maar zeggen, het beeld wat je ook hebt. Om aan zo'n zware ronde uh, mee te doen. Ja, want ik heb het niet in deze, in deze mate gehad. Dus uh, ik, ja, kijk, als je een teerpuntje hebt, dat, dat kan een teerpuntje zijn. Maar nu werd het zo extreem... Uh, ja. Dat, het, dat het gewoon qua pijn niet met de houden was. Maar dat heb ik uh, nog nooit zo ervaren, zeg maar. Nee. Nee, nou, gaan intensief behandelen um, begrijp ik. Um, hoe lang gaat dat duren? Oftewel, wanneer kan je weer op de fiets en kan je weer wedstrijden rijden? Nou oh, ja, ik kan, ik kan denk ik bij de een ecotuur zelfs nog wel halen. Dus, um, oh, dat, dus, dan wordt het wel een hele intensieve behandeling. En, en, en, en is dat wel verantwoord? Ja, dat is wel verantwoord. Ik kan zelfs nu gewoon fietsen. En, uh, nou ja, ik moet de trainingen moet ik, uh, enigszins wel aanpassen. Maar ik kan misschien zelfs wel de criteria gaan rijden. Dus, uh, dus een stijve, stijve rug, zo voelt het nu aan. Maar uh, uh, het is meer zeg maar, in de bergen waar heel veel belasting op de rug komt te staan. Dat kan ik gewoon op een moment niet verdragen. Nee. Maar ik kan wel gewoon fietsen en op het vlak kan ik gewoon uh, mijn ding doen. Alleen, uh, ja, zoals in de bergen, en de Tour, dat... Uh, ja, dan, dat, dat kunt u wel voorstellen. Er komt er heel veel belasting op de weg te staan. En dat is, dat is finesse voor mijn rug. Ja, nee, ik heb diep respect voor iedereen die überhaupt die bergen overkomt, uh, wat dat betreft. Zeg, nou ja, dan wens ik je heel veel um, juist sterkte bij het uh, herstel. En hopen dat je inderdaad uh, op tijd fit bent uh, voor de NECO Tour. En uh, ja. nog een aantal criteria. is ook altijd wel prettig voor een wielrennen. Dank ja, voor het gesprek. Oké, okay, dank u. Kenny van Hummel. Radio 1, het NOS Journaal. Tandartsen lopen risico bij ingreep, zeggen onderzoekers... en het leven in Hongkong komt weer op gang na de zware orkaan. Goedemorgen, het is twee over half tien, ik ben Mark Visser. Tandartsen en een assistente die in contact zijn gekomen met bloed van een patiënt... laten zich vaak niet medisch onderzoeken. Dat hebben het Jeroen Bos ziekenhuis en het VU Medisch Centrum onderzocht. Zo'n onderzoek zou wel zinvol zijn, zeggen de onderzoekers. Nou ja, je bent dan bezig als tandarts of assistent... en je schiet uit met een mes of met een instrument en aan het mes of instrument zit bloed van de patiënt, dan uh, verwond je jezelf... en dan komt er dus bloed van die patiënt in je eigen wond of in die wond die ontstaat. En dan zou je uh, onder omstandigheden zorg kunnen maken dat je een infectie oploopt... een uh, hepatitis B-besmetting of een, een HIV-besmetting als die patiënt dat zou hebben. De onderzoekers adviseren ook dat tandartsen veiligere technieken gebruiken... om prikincidenten te voorkomen. In Hongkong komt het openbare leven weer langzaam op gang nadat de stad was getroffen door een orkaan. Er waren overstromingen en scholen, vliegvelden en havens werden gesloten. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Maar ze kregen snel hulp, zegt correspondent Karen Eshuis. De hulpverlening um, komt goed op gang omdat Hongkong echt gewend is aan dit soort tropische stormen. Ze zijn echt gepokt en gemazeld, want het is gewoon geen uitzondering daar. En op Twitter zie je ook echt reacties van mensen voorbij komen... die zich blijven verbazen over hoe men in Hongkong reageert op dit soort noodweer. orkanen zijn dus niet zeldzaam in Hongkong... maar dit was wel de zwaarste storm sinds 1999. Nu de orkaan voorbij is getrokken kan de schade worden opgemaakt. Ook de beurs gaat weer open. KPN heeft het nog steeds moeilijk in Nederland. De winst van het bedrijf daalde in het afgelopen kwartaal met 315 miljoen euro. En dat komt doordat er veel concurrentie is. Maar ook doordat mensen tegenwoordig steeds minder vaak bellen en sms'en. Mensen houden veel meer contact via internet. De kostenbesparingen die KPN in de afgelopen tijd doorvoerde die mochten niet baten. KPN heeft nieuwe abonnementen ontwikkeld. En daarvan hoopt het bedrijf er komende tijd veel te verkopen. Treinreizigers rond Zwolle die moeten de komende tijd rekening houden met overlast. Vanochtend is daar begonnen met de renovatie en verbouwing van het station. Het knooppunt wordt uitgebreid zodat het kan worden aangesloten op de lijn die via Almere naar Amsterdam loopt. Nu kan het station straks meer reizigers aan. Op het station komt een extra perron en alle sporen die worden gemoderniseerd. De komende twee weekenden rijden er geen treinen van en naar Zwolle. Economische vooruitzichten voor Nederland zijn negatief, zegt kredietbeoordelaar Moody's. Hetzelfde geldt voor Duitsland en Luxemburg. De drie landen hebben nu nog de best mogelijke AAA-rating, maar die kan dus op termijn worden verlaagd. Volgens hoofdeconoom van de Rabobank Boonstra komt dat vooral doordat de eurocrisis volgens Moody's te aarzelend wordt aangepakt. Dat betekent dat de zaak steeds verder uit de hand loopt. Ze zijn pessimistischer over Griekenland geworden... Ze vinden het erg slecht als de euro uit elkaar zou vallen. Uh, ze denken nog niet dat dat gaat gebeuren. Maar ze zijn wel bang dat er toch een ongeluk met Griekenland gaat gebeuren. Dat het uitstralingseffecten in andere landen zal hebben. En dat dat dan weer op de begrotingen van de sterkere landen gaat drukken. Dus dat is het eerste punt. Ja, het tweede punt van Moody's, dat gaat specifiek over Nederland. De groeivoruitzichten zijn slecht. De huizenprijzen die dalen en Nederlanders hebben veel schulden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De zon schijnt inmiddels volop. Er staat nauwelijks wind. En de temperatuur is inmiddels al opgelopen naar een graad of 20 of daarboven. Nou, vanochtend en vanmiddag blijft het dus volop zonnig weer. En het warmt op naar een graad of 25 aan de kust. En op de stranden tot 27 à 28 graden in het binnenland. Kortom, het is zomerweer. De wind blijft overdag zwak en komt uit het oosten. Aan de kust is later vandaag wel kans op een zeewind. En daardoor koelt het aan de stranden wat af. Vanavond is het helder. Weinig wind ook weer. Het blijft nog lang aangenaam buiten. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen woensdag volgt ook weer een zonnige dag met maximaal rond 27 graden. Door wind van zee is het aan de kust wat minder warm. Dan wordt het een graad of 23. Ook donderdag volgt weer een zonnige zomerdag. Vanaf vrijdag neemt de kans op buien toe. Maar het is ook dan weer zomers warm anww verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd met letsel en daarom staat er drie kilometer file tussen Reewijk en Klopert-Gouwen. want twee rijstroken zijn dicht. Op de A76 Eindhoven uh, Belgisch grens richting Geleen heeft de vrachtwagen een container verloren. Die moet worden opgeruimd. Daarom is de verbindingsweg dicht bij Kropotverkeersheden. Ook op de A76 op de A2 is de verbindingsweg dicht naar Eindhoven. De NOS, het radio 1-journaal. Ga ook eens naar de site www.nos.nl. Daar vindt u alle informatie over onder andere Sally Wright. Sally Wright, ze is overleden. Ze was de eerste Amerikaanse vrouw die een ruimtereis maakte. In 1983 en 1984 ging ik ze als wetenschapper mee met de Space Shuttle Challenger. Ruimtevaartdeskundige Piet Smolders aan de lijn. Heeft u uh, Sally Wright wel eens ontmoet? Uh, ja, ik heb Sally Wright ontmoet, uh, even kijken, in ieder geval in het planetarium uh, in Amsterdam... wat toen ik bij de Gastelplas van Plas zat, later is dat naar achteren verhuisd. En uh, toen ontmoet ik haar samen met de commandant uh, Rick Hawk. Ja, aardige vrouw? Ja, ja, bijzonder aardige vrouw. En uh, zij was uh, op het moment dat ze vloog uh, de jongste Amerikaan in de ruimte, 32 jaar was ze toen. Ja, eerste vrouw in de ruimte, althans eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Ja, ja, eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Want in 1963 hadden de Russen al een uh, ruimtevrouw van Antina Tiraskova. Ja. Die leeft overigens nog steeds en die is op dit moment 75. Ja, is dat te vergelijken, Russische vrouw en Amerikaanse vrouw in de ruimte? <laughs> ja, ik denk het wel. Uiteindelijk moeten ze dus ongeveer aan dezelfde criteria voldoen. Nou ja, Sally Wright ging wel als een goed opgeleide wetenschapper... Terwijl Valentina Tereshkova eigenlijk een parasitiste was mm. en uh, met heel veel springervaring en uh, ja dat was in die tijd uh, uh, vooral belangrijk om een vrouw in de ruimte te brengen, omdat ja in de Sovjet-Unie daar stukken door de vrouwen muren en daar bestuurden ze tractoren en uh, ja die moesten natuurlijk ook de ruimte in. Ja. Waarom duurde het dan in de Verenigde Staten tot 1984 voordat een vrouw de ruimte inging? Nou dat eigenlijk natuurlijk in Rusland ook eh, en in Amerika dat eh, ja, de ruimtevaart werd toch gezien als een typisch mannenberoep. En vooral omdat in die beginfase er uitsluitend eh, militaire jachtvliegers werden uitgekozen. Nou ja, en die, er waren ook wel een paar vrouwen die vlogen. Eh, maar die werden eigenlijk niet, niet getolereerd door die mannen, die, die jachtvliegers, ja, mannen van de jaren 25, 30 die eh, hadden en hebben waarschijnlijk nog wel een behoorlijk ego... wat, zoals ergens dus ooit is geschreven, eh, zelfs nog groter is dan dat van chirurgen. Dus. Dat wil wat zeggen. <laughs> ik weet niet hoe groot het ego van chirurgen is, maar goed, u zegt het. Zeg, eh, ze voeren het als een grote verantwoordelijkheid. En ze zei een aantal jaar geleden, eh, dat ze de ruimte inging... een aantal jaar geleden zei ze daarover het volgende. Het feit dat ik de eerste Amerikaanse vrouw woman in de into space, carried... Huge along with it. was pretty clear just the day that I was told I was selected to the crew. Ja, dat was Sally Wright een aantal jaar geleden. En grote verantwoordelijkheid. Heeft ze het waargemaakt? Of laat ik het anders vragen. Heeft ze de weg gebaand voor vrouwen in de ruimte? Uh, ja, want eigenlijk. Als ik me nou zou vragen hoeveel Amerikaanse vrouwen zijn er in de ruimte geweest intussen. dan zou ik dat niet meteen kunnen zeggen. Dat zijn in ieder geval in ieder geval vele tientallen. En uh, ja, eigenlijk, uh, terwijl de Russen uiteindelijk maar drie vrouwen in de ruimte gebracht hebben tot nu toe... Uh, ...wordt er in Amerika totaal niet meer over gesproken. Het is geen thema. Bijna op iedere vlucht uh, met de Space Shuttle ging er wel een vrouw mee. Op dit moment is het uh, natuurlijk ietsje minder, omdat de Amerikanen afhankelijk ja. zijn van de Soyuz. Het Russische ruimteschip, daar kunnen maar drie mensen in. Maar op dit moment uh, is er bijvoorbeeld een vrouwelijke commandant van het ruimtestation... En uh, in, uh, in het ISS dus. En uh, ja, dat is ook een Amerikaanse. Sally Wright was de eerste die de weg bereidde voor al die anderen. Meneer Smolders, ik dank u wel. Graag gedaan. De zomer is traditioneel de periode van het grote schuiven met voetbalspelers. Dit jaar lijkt de spelershandel op de transfermerk een beetje achter te blijven bij voorgaande jaren. Het Europese bekervoetbal is alweer begonnen. En uh, je zou zeggen, het is tijd voor grote klappers. Ik ga erover praten met Jan Herman de Bruin, hoofdredacteur van Elf Voetbalmagazine. Meneer de Bruin, uh, maar het is rustig aan het front. Hoe komt dat? Uh, uh, goedemorgen. Er zijn twee redenen ervoor. Eén is het uh, de bankkiesis. Dat heeft te maken met... Uh... De rust in de Zuid-Europese landen. Het andere is de regel Financial Fair Play die volgend jaar in werking treedt. Dat is een regel van de UEFA die ervoor moet zorgen dat, uh, dat clubs niet meer uitgeven dan ze, dan ze binnenkrijgen en die ervoor zou moeten zorgen en dat is allemaal een beetje theoretisch en moeten we nog gaan kijken hoe dat uit gaat werken dat, dat de club zich niet suf kopen en, en dat het ten koste gaat van de anderen hè, clubs leeg kopen uh, alleen maar om de concurrentie te verzwakken Ja, maar er is er eentje die zich wel suf koopt <lacht> dat, dat is daar Paris saint Germain hè? Ja. Ongelooflijk uh, Ik zat uh, vanmorgen te maken. Op dit moment kom ik uit op 87,1 miljoen euro, wat ze meer hebben uitgegeven aan transfergelden dan ze hebben binnengekregen dat komt. En zo, zo gaat het eigenlijk altijd bij, bij dat soort clubs die ineens moeten zullen rijk worden. Dat een uh, familie uit het Midden-Oosten, in dit geval uit Qatar, de club heeft gekocht En daar dus een, uh, nou ja, op dit moment al 100 miljoen euro alleen al aan transfergeld heeft ingestopt. Ja, nou goed. Die uh, zijn op weg naar de top, zal ik maar zeggen. Ja, dat, oh, uh, met Ibrahimovic mag je dat aanleken. Ja, Alles is te koop. <laughs> uh, Engeland, dat lijkt wel nog alsof die in een, een diepe winterslaap uh, zijn. Ja. Of misschien met de Olympische Spelen bezig. Nou nee hoor, dat, dat die Engelse clubs hebben enorm de neiging om heel erg commercieel te denken, heel erg zakelijk te denken. De competitie die begint pas over een paar weken. Uh, al die spelers die ze aantrekken verdienen miljoenen salarissen. En hoe later je ze koopt, hoe minder uh, je in een, kom in, in een eerste week hoeft te betalen. En dat gaat in hun geval, nou, er zijn sommige spelers die verdienen twee ton per, per week. Dus als je dat drie weken kan uitstellen, dat is aardig verdiend. Ja, precies. Dan, dan loop je nog binnen als club. ook. Ja. Zeg. zeg In Nederland, uh, wat opvalt, is uh, nou, PSV verkoopt een, uh, een aantal toppers. Ja. Maar PSV, waarvan wij toen vorig jaar dachten dat ze alles al hadden gekocht wat los en vast zit... En dat toen vervolgens de bodem van de schatkist in uh, zicht was. Die kopen weer uh, opnieuw. Uh, Nassing bijvoorbeeld. voor ja. een slordig bedrag van Heer de Vee. Ja, ik heb uh, onlangs in mijn column. In, uh, op de website heb ik ook over geschreven. PSV heeft de afgelopen jaren. hebben ze in het casino. Van, uh, van de voetbalcasino. hebben ze al het geld op rood gezet. En het is twee jaar achter elkaar. is het zwart geworden. En geen Champions League deelname. Nee. Ja, als dat nu nog een keer gebeurt, dan wordt het wel heel erg problematisch. Uh, vandaar dat ze, denk ik, toch nu de gok gemaakt hebben, want de selectie was blijkbaar niet goed genoeg. Dik advocaat heeft dat ook aangegeven. Waarschijnlijk ook wel Mark van Bommel, hè? die hebben ze dan transfervrij uh, kunnen overnemen van AC Milan. Maar ja, die verdient toch waarschijnlijk wel een aantal keren meer dan jij en ik bij elkaar. Dus dat is ook een redelijke uh, redelijk, uh, investering. Die zal toch hebben aangegeven dat de selectie nog niet helemaal op orde is. Dus ze hebben uh, nu een, een gok genomen door Narsik aan te trekken. Ze hopen dat ze nog wel een aantal spelers kunnen verkopen, want de salarispost wordt natuurlijk wel heel erg groot daar, maar ja, het is zo vaak in de voetballerij... Opportunisme. Ja, de denktrand die houdt op over twaalf maanden en dan moeten ze in de Champions League staan. En dan niet als dat weer niet lukt, dan hebben ze een groot probleem. En dan nog twee kleine dingetjes, het ene gaat over Boulikin, die is van Ajax naar FC 20 gegaan, maar die mag nog niet spelen. Nee, dat is dat is denk ik gewoon een technische, uh, technische zaak. Russische spelers eigenlijk alle spelers die niet uit, het Europese, uh, uh, uit de EGV komen, die hebben altijd een werkvergunning nodig. Boedekin uh, heeft die ook gekregen toen hij ging spelen voor Aro. Die heeft die ook gekregen toen hij ging spelen voor Ajax. Dus die zal die nu ongetwijfeld ook weer krijgen. Alleen uh, ambtenaren, zeker in de zomer, dat zal wel even duren. Ik las even dat ze misschien zelfs niet overwegen om even over de grens in Duitsland te gaan trainen. Want daar mag hij dan uh, wel trainen, want daar geldt de werkvergunning niet. Ja, precies, want dat is dan weer een van die regels ja, die erbij zit, dat je niet mee mag trainen. Nou ja. heeft te maken, maar het is even een grappig. Een grappig incidentje in deze transferkommetijd. Ja, en Ajax, uh, want daar moeten we daarna Psv ook nog eventjes over hebben. Die uh, wil niet veel kopen, of die heeft niet het geld om veel te kopen. Maar die willen nou toch uh, Tobias Sana kopen? Ja, een speler van Göteborg, maar ook dat valt allemaal wel binnen in het budget Ajax heeft, en dat is eigenlijk een, een fantastisch teken. Uh, het uh, gezegd, we gaan. Stoppen met wat we afgelopen jaar hebben gedaan. We gaan nu eens een keer niet meer geld uitgeven dan we eigenlijk hebben. We zeggen van tevoren, een speler is dat waard. Komt u voor dat bedrag, dan is hij van harte welkom. Wil die meer, wil de club meer? Dan doen we dat niet. En... Dat is een, een ongelooflijk, ja, bedoel, in de zakenwereld gebeurde het natuurlijk uh, overal natuurlijk, maar in de voetballerij werd alles zo ontzettend door emotie gedaan. Voorlopig hebben ze nu bepaald dat ze het verstand over het hart laten regeren en uh, ik denk dat deze Tobias Sana binnen het verstand valt, want anders uh, waren ze die deal niet aangaan, dat is ook natuurlijk niet... Uh... Het is geen Ibrahim of iets, ook komt uit, hij uh, uit Zweden. <laughs> dus je moet even afwachten hoe dat uh, gaat aflopen. Maar dit lijkt binnen Ajax een pols toch te liggen. Goed, dankjewel. We hebben het de volgende keer nog wel eens keer over Van Persie. Want dat zal de hele ja, zomer dat, nog dat wel duren. Dat wordt, dat wordt de grote trigger in Europa. Wordt die verkocht, dan gebeuren er natuurlijk nog een aantal andere dingen. Hè? Er, er is een grote touwtrekker tussen Manchester United, Manchester City... en nog een aantal andere clubs. Maar Arsenal houdt voorlopig zijn poot. Het is ook natuurlijk een club die altijd verstandig reageert. En nu op een gegeven moment zullen zeggen, als we hem niet verkopen, dan hebben we misschien met hem wel nog een speler die ons het jaar nog naar de Champions League brengt. Dat brengt ook 20, 30 miljoen euro in het laadje. Dus voor dat onder dat bedrag laten we hem gewoon niet gaan. Ja, de grote aanjager van de Europese voetbal-economie. Yes. Robin van Persie. Zeg hem en de Buin, dankjewel. Graag gedaan. Ondanks het geweld in Syrië werd er gewoon een soap opgenomen. Straks het verslag van de soap van Sander van horen. En Hart, met de verkeersinformatie: is het bijna opgelost? Het is. Uh, nee, het is nog niet bijna opgelost. Er zijn wat ongelukjes gebeurd. Daardoor staan er her en der wat kleine filetjes, zou ik het eigenlijk willen noemen. Ja, het meeste in het oog springt is nog steeds op de A76... waar een vrachtwagen bij Knoop Kerensheide een container verloor. Dat moet allemaal nog, uh, nog steeds worden opgeruimd. En daarom kan je op de A76 voorlopig niet naar Eindhoven... nog naar Maastricht. De Radio 1 Sportzomerbus. De Vierdaagse van Prem is begonnen en hij begint in Twente bij de rolstoel Vierdaagse Prem, hè? Zit je al in zo'n stoel? Ah, goed. Ja, nou, ik zit niet in zo'n stoel, maar Bert, en luisteraars, ik moet het even beschrijven. Het is een prachtige, eenvoudige sport, zoals je die kent, het zonnetje schijnt. En dan zie je overal rolstoelen. Rolstoelen met oranje vlaggetjes eraan en een heleboel vrijwilligers in een groene trui. Saskia Ros, u bent de voorzitter. Hoeveel vrijwilligers zijn er? We hebben deze week 150 vrijwilligers op de been. En hoeveel deelnemers? En 188 deelnemers hebben zich op dit moment ingeschreven. Oké, okay, als iemand zich meldt kan u nog komen, maar dan krijgt hij geen kruisje meer. Als u vandaag nog komt dan, en rolt vandaag mee, dan krijgt hij nog wel een kruisje. Maar als hij morgen komt, dus vier dagen niet, maar drie dagen rijdt of twee of één, dan krijgt u geen kruisje meer. Maar ze kunnen wel meedoen. Dit is de 26e rolstoel dagen. Waarom is dit ooit begonnen? Dit is ooit begonnen omdat rolstoelers in Nijmegen niet mee mochten doen. En toen heeft de toenmalige gemeentesecretaris gezegd van... dat is te gek, wij gaan hier een vierdaagse organiseren voor rolstoelers. En zo is dat toen uh, tot stand gekomen. En hoeveel mensen begonnen er de eerste keer? De eerste keer deden er twaalf deelnemers mee, waarvan zeven de eindstreep hebben gehaald. En vorig jaar? Vorig jaar hebben bijna 170 mensen de eindstreep gehaald. Oké, okay, dus ieder jaar groeit het nog steeds? Ja, het groeit ieder jaar nog steeds. En wat is de aantrekking? Zijn er alleen mensen uit de regio? Nee, het zijn mensen eigenlijk uit heel Nederland. We hebben zelfs een Belg, een Duitser en een Zwitser. Dus ja, het wordt steeds bekender. Waarom hebben we al die rolstoelen zo'n oranje vlaggetje? Nou, op de eerste plaats, want zoals je ziet... je hebt van die sommige stoelen, die, die mensen die liggen bijna op ja. de weg. Die liggen zo plat. En ja, dat verkeer, dat ziet ze dan gewoon niet. Dus alleen al voor, voor hun eigen veiligheid, het vlaggetje... Op het vlaggetje staat de afstand die ze rijden. Dus voor de jongens die in het parcours erachteraan rijden. Handig om te zien van of ze allemaal nog op het juiste parcours zitten, de juiste afstand. Maar het heeft ook met onze verzekering te maken. En rijdt u dan over snelwegen, over provinciale wegen? Wat is de route van oh. maar de 50 kilometer? Wij gaan natuurlijk niet over snelwegen. Maar vandaag gaan we richting Gelderland. Dan gaan we via Hengevelden naar Nederland, Lochem. Maar allemaal over B-wegen en parallelwegen, niet over snelwegen. En kan, kan iemand die nu thuis zit uh, en langs de route wil gaan staan, kan hij de route ergens vinden? Um, ik weet niet zeker of de route zal op de website staan, maar ze staan in elk geval wel in de krant, in het halfweekblad, dat hier uh, regionaal wordt verspreid. Ja, en dat is natuurlijk helemaal leuk als mensen langs de routes gaan staan. Noem de website even. www.twentzenrolstoelvierdaagse.nl of www.rolstoelvierdaagse.nl Oké, okay, uh, Bert, er staat hier voor mij een jonge man. Die heeft een blauwe trui aan waarop staat Wish Wheeler. Uh, uh, op zijn uh, rolstoel staat Quickie, er is een snelheidsmeter op. Uh, sportieve zonnebril op, wit petje achterste Dag, Hoe heet jij? Ik ben uh, Jeroen. Hoe oud ben je? Ik ben uh, 19 jaar. En de hoeveelste keer doe je mee? Ik doe daar uh, vijftien keer mee. Dus je was veertien of zo toen je voor het eerst meedeed? Ja, ik was de jongste toen. Oh, en welke afstand heb je toen afgelegd? Vijftien heb ik afgelegd en dat ja, was wel goed te doen. En vorig jaar? Vorig jaar heb ik dertig gedaan en uh, nu voor de eerste keer doe ik vijftig uh, kilometer. Hey, luister, ik ben een beetje idioot, dus uh, ik kan het niet snappen. Je, je hebt een soort handpedaal. Dus je, je, je doet niet met je armen over de wieltjes van het rolstoel... maar je bent een soort met je hand aan het fietsen. Ja, ja maar dat is toch geen rolstoelen meer. Ja. Het is een soort van fiets. Het is voor ons de manier om te fietsen, om rond te komen. Is het daarom dat je zulke brede schouders en biceps hebt? Dat is daarom dat ik zulke brede schouders heb. Hey, denk je dat je die 50 kilometer gaat redden vandaag? Ik ga het wel redden, maar uh, ik denk dat ik op het laatste stuk wel heel, heel erg moet afzien. Ja, ja. Ben je een beetje zenuwachtig? Nou, een beetje, maar ja, dat hoort erbij. Hoe lang zit je al in een rolstoel, Jeroen? Vanaf mijn geboorte. Okay. Ja. En oh, er ontstaat, Bert, het is grappiger, er ontstaat hier een rolstoel file. Oh. Omdat iemand voorop niet doorreedt. Weet uh, uh, uh, Ergert u op? zich, meneer, want ik hoor die Nee, ik erg me niet. Het is mijn vakantie, hoor. Oh. En, en, en hoeveel kilometer gaat u rijden? Oh, ik denk vandaag, moet proberen met de 50, hoor. Oh, met een 50 proberen. En u hebt ook. U, dit lijkt wel een halve soort moderne racefiets met de uh, ketting. Uh, is gewoon een vast vreemd hè? Ja, en, en dit hebt, is ook uw rolstoel in het dagelijks leven? Nee, eigenlijk niet. Ik kan nog een beetje dus Ik kan <laughs> niet echt een rolstoel heel de dag in urgen. <laughs> Oké, okay, nou veel plezier vandaag. Mevrouw Ros, uh, de start begint zo meteen. Uh, uh, uh, is het dan dit echt, want veel vrijwilligers hebben heel lang hier aan gewerkt, is dit het hoogtepunt van het jaar? Dit is voor ons als vrijwilligers is dit zeker het hoogtepunt. Want daar doe je het voor, hè? voor die Vierdaagse. Ja. Maar ook voor de deelnemers. Mensen zien er gewoon een heel jaar naar uit om weer naar Delden toe te komen. En Bert, als mensen willen klagen op ambtenaren in het dagelijks leven... is mevrouw Ros gewoon ambtenaar bij de gemeente. En dit doet ze in de vrije tijd. Dat is toch een committering. Over een uur zijn we er. Bert, niet vergeten vanavond om tien uur, niet om half tien... Nederland 1, de laatste aflevering van Je Kunt Het Niet Meenemen. Dus zeker kijken, hè Bert. Ja, we gaan zeker kijken, Prem. We gaan kijken. Ik mis nooit wat. Prem, u hoort hem later vanochtend in deze sportzomer. Het is een vast ritueel in de Arabische wereld. Tijdens de maand Ramadan brek je het vaste na zonsondergang. En daarna kijk je met z'n allen naar een soapserie op de televisie. Die soap komt, even traditiegetrouw, uit Syrië. Zelfs dit jaar, terwijl de gevechten overal in de masket duidelijk hoorbaar waren, werd er een serie opgenomen. De afgelopen jaren kon je je nergens vertonen in de Arabische wereld of je zag de Syrische soapserie Bab Al-Hara. Dit jaar, eh, na zeven seizoenen, is hij afgelopen, maar er is een nieuwe in voorbereiding. We zijn op de set. Het is eerder opgenomen, maar ook toen al werd er in de buitenwijken van Damascus zwaar gevochten. Van het drama buiten naar het drama binnen. Hey, hey. Het is daar met de pity. Het begrip overecting krijgt een hele nieuwe dimensie. En het verhaal is ook niet heel erg uitgebreid. Een oude man. Rijk, natuurlijk, staat op het punt van doodgaan. De familie vecht om de erfenis terwijl die nog in leven is. En we zijn in de studio op de dag dat de ontknoping wordt opgenomen. De hele familie zit bij elkaar in een zaaltje. Laat hier! Er wordt flink gelachen en uh, het valt me op dat om de havenklap de regisseur moet zeggen doe die telefoon eens weg. Iedereen sms't en belt continu met het achterland natuurlijk wat in de stad is en daar de gevechten meemaakt. Uh, Natuurlijk kost het moeite om de aandacht erbij te houden, maar wij zijn kunstenaars. We maken hier wat moois, zegt de regisseur. En wat er daar buiten gebeurt, dat is in de handen van God. Daar kunnen wij hier niets aan veranderen. Toch zou het mooi zijn als we met onze serie weer wat meer eenheid in het Syrische volk kunnen krijgen, zegt een van de actrices. Ik ben even het balkon opgelopen en in de verte kun je die schoten echt wel horen uh, in meerdere wijken van de stad op het moment dat we dit opnemen. En uh, een man die staat uh, te telefoneren nu met zijn familie en hij vertelde dat hij zich grote zorgen maakt. Hij woont in een van die gebieden die zwaar onder vuur genomen wordt. Hij hoopt dat hij nog naar huis kan en des gevraagd zegt hij dat hij nog steeds achter zijn president staat. Uh, dit is nog altijd een land natuurlijk waar de geheime dienst heel erg actief is, dus zelfs al is het alleen maar voor de radio. Zelfs al kijkt er niemand toe, dan nog zijn mensen vaak bang om te zeggen wat ze echt denken. Zware explosie horen we op dit moment. En dit is in een wijk die vlakbij het presidentiële paleis ligt. En iedereen hier op die set die uh, zegt achter de president te staan. En ik neem dat ook wel aan, want op het moment dat je dat niet doet, werk je gewoon niet voor de Syrische televisie. <middels> In een zijkamertje, daar wordt gerookt. Daar staan de studiolampen en de monitoren. Daar houden mensen eventjes pauze. Ja, baba. Ik niet de de Ik niet de het zou toch jammer zijn als onze serie niet in het buitenland vertoond zou worden, omdat hij uit Syrië komt, zegt een van de wat oudere acteurs. Hij heeft ook zelf drama geregisseerd en veel in Egypte gewerkt. De drama is de Het mooie van het Syrië. Syrische drama is, zegt hij, dat het over het echte leven gaat. Echte problemen, dat er cultuur en historie in verweven zit. Dat maakt Syrisch drama zo populair in de Arabische wereld. Bij het weggaan vraag ik de regisseur nog of hij overweegt om een nieuwe serie te maken... over wat er nu aan drama buiten te vinden is. Nee, zegt hij, de volgende zal ook weer een comedy zijn. Dat is ook Syrië. U hoorde een bijdrage van correspondent Sander van Hornen. Felix is binnengekomen. Felix voor dadelijk de sportzomer. met Willemijn. Waar gaan jullie het over hebben? We gaan het uitgebreid hebben over Spanje, de situatie daar. Financiële of... Ik kan het ook over de Bosbanden. Daar had je het natuurlijk ook over kunnen hebben, maar misschien gaan we er gedurende de ochtend ook nog wel uh, verder mee over praten. Maar in eerste instantie gaat het dus over de rente op de staatsleningen... die ongelooflijk hoog zijn. De beurzen die gisteren een uh, vrije val hebben gekend. Uh, vandaag gaat het redelijk goed tot dit moment op de Amsterdamse beurs. Dus ja, beleggers is toch een heel raar volkje en waar die, waar die uh, Ach, zich op baseren. Als wij nou, denken dat ze daar zijn opgewonden zijn... ze dat juist weer niet en omgekeerd. En dat zijn analisten natuurlijk die dat weten. En straks komt er een analist.